6 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Zwangere vrouwen die willen weten of hun kind het syndroom van Down heeft... moeten een DNA-bloedtest kunnen doen. De Gezondheidsraad adviseert minister Schippers om een proef met deze NIPT-test toe te staan. Zo kan worden vastgesteld of er afwijkingen aan de chromosomen zijn. Nu wordt dat in de meeste gevallen gedaan met een vruchtwaterpunctie... waarbij een verhoogde kans op een miskraam bestaat. De VN-missie in Congo zegt dat in het oosten van het land... zeker twintig mensen zijn vermoord, zonder wie vrouwen en kinderen. De meesten zouden vrijdag en zaterdag in twee dorpen... in de provincie Noord-Kivu met messen om het leven zijn gebracht. Het jongste slachtoffer was pas een paar maanden oud. Het is nog onduidelijk wie er achter de moordpartij zit. De dood van prinses Diana en haar vriend Dodi al in 1997... wordt niet opnieuw onderzocht. De Britse politie kreeg in augustus nieuwe informatie... maar heeft geen overtuigend bewijs gevonden... dat een Britse elite-eenheid achter de dood van de twee zit. De auto van Diana en haar vriend... crashte in 1997 in een tunnel in Parijs. In 2008 werd geconcludeerd dat de twee waren omgekomen... door grove nalatigheid van de chauffeur. Noord-Korea herdenkt zijn oud-leider Kim Jong-il... die twee jaar geleden overleed. Zijn zoon Kim Jong-un nam de macht daarna over... Kim Jong-il wordt met veel ceremonieel vertoon herdacht. Dat gebeurt in de week na de executie van zijn zwager... die werd gezien als een machtig persoon en mentor van Kim Jong-un. Hij werd onder meer beschuldigd van samenzwering tegen de staat. De Amerikaanse countryzanger Ray Price is overleden. had al enige tijd kanker. Price won twee Grammys. Zijn grootste hit was het nummer For the Good Times uit 1970... dat in de VS werd uitgeroepen tot het countrynummer van het jaar. Zanger Willie Nelson schreef voor Price het nummer Nightlife, dat staat nou bekend als de meest coverde country song ooit. Ray Price was 87 jaar. Het weer: bewolkt met vooral in het noordwesten wat regen. Het wordt vanmiddag een graad of acht. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Het is dinsdag 17 december. Goedemorgen. Selfie is het woord van het jaar geworden. U hoort daar straks meer over. U hoort meer ook over de dag en de nacht van Duivenstein. Want Den Haag maakt zich daarvoor op. U hoort de PvdA senator straks, net als andere betrokkenen. En Joost Vullings heeft de laatste stand van zaken. De president van Oekraïne gaat maar weer eens praten in Moskou. Correspondent David-Jan Gotva volgt de ontwikkelingen. En ik spreek de Nederlandse ambassadeur Oostelijk Partnerschap daarover. Wessel de Jong in Washington hoort u over de uitspraak van de rechter over het werk van de NSA. En Wessel sprak ook met de voormalige inspecteur-generaal van de ge Amerikaanse geheime dienst. Rick Franks van de stichting Hulp voor Hulpverleners komt praten over geweld. Marno Remmers is alweer vroeg op zijn post. Ach, inderdaad de post bij het post sorteercentrum aan de Australiëweg. Oftewel de 1046 BP, waar aan de strekkende meter de kerstwensen klaarstaan en weggewerkt moeten worden. Eindhoven Airport wil graag meer vluchten, maar we beginnen in Den Haag, waar het vandaag dus spannend gaat worden. Want het kabinet is nog steeds niet zeker van of er vandaag een meerderheid zal zijn voor het woonakkoord. Met dat akkoord probeert het kabinet de huizenmarkt weer in beweging te brengen. Maar PvdA de uit het ligt dwars. Hij heeft moeite met de afspraken. Gisteravond vergaderde de PvdA daarover. De fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Marleen Bart, hoort u nu na afloop van die vergadering. We hebben een hele goede fractie gehad met elkaar. Een hele goede discussie over de inhoud van het wetsvoorstel. Dat heeft nog niet tot conclusies geleid. We hebben besloten dat we daar morgen met elkaar over verder praten. Duivenstein zelf hield zich op de vlakte. We hebben gewoon goed overleg gehad en we gaan nog verder overleggen. Het is een belangrijke zaak. We praten op dit moment over een woningsector die, die gewoon vastgelopen is een bouwsector die, uh, die plat ligt. Dus uh, het is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Hij weigert te zeggen of hij nou voor of tegen dat woonakkoord zal stemmen. En zijn stem is cruciaal voor een meerderheid. Ik kan natuurlijk op dit moment niet zeggen hoe ik ga stemmen... als we gewoon met elkaar in gesprek zijn. Maar u zet, u zet van alles op het spel. U zet het woonbeleid op het spel en zelfs een pensioenakkoord. maar niets op het niet spel. Nee, we zijn gewoon inhoudelijk met elkaar in gesprek. Maar, dat is volgens mij ook de taak van de Eerste Kamer. Tenminste, dat heb ik begrepen. U gaat dus niet voorstellen, als ik het goed begrijp. Ik begrijp niet waar u dat vandaan haalt. Oppositiepartijen die het woonakkoord steunen, D66, ChristenUnie en SGP, met de PvdA en VVD, is er dan een meerderheid in de Senaat van 38 stemmen. Als Duivestein tegenstemt, vervalt dus die meerderheid. Het massaal verzamelen van telefoongegevens door de Amerikaanse geheime dienst NSA is in strijd met de Grondwet. heeft een federale rechter in Amerika bepaald. Het is een inbreuk op de privacy. Volgens correspondent Wouter Zwart is deze uitspraak zeer belangrijk... Dit is eigenlijk voor het eerst dat een rechter op zo'n hoog niveau, op federaal niveau, zegt nee, de manier waarop de NSA zijn gegevens verzamelt, is illegaal, mag niet op deze manier. De rechter was heel krachtig in zijn uitspraak, had het over Orwelliaanse praktijken, waarbij Big Brother, de overheid, met een soort sleepnetten als het ware door die telefoondata heen gaat en daarmee je alle rechten van burgers, burgerrechten, privacyrechten aan zijn laars lapt. De klokkenluider, Edward Snowden, heeft inmiddels gereageerd op de uitspraak van de hij heeft een statement afgegeven, ik meen in de New York Times... en hij heeft gezegd, hè, vandaag blijkt dat een geheim programma... toegestaan door een geheime rechter uh, de rechten van de Amerikanen schaadt. En het is vast de eerste van velen. En daarmee probeert hij natuurlijk te zeggen... dat hier het laatste wordt zeker nog niet over uh, gesproken. is. Nee, en de rechter geeft ook de regering nog wel tijd... om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. De loden leeuw voor de irritantste televisiereclame gaat naar het spotje van het kledingbedrijf Bonprix. Over twee vrouwen die dezelfde kleren dragen en dan vervolgens een café kort en klein slaan en dan weer samen op de foto gaan. Veel stemmers vinden de reclame overdreven. Volgens het bedrijf was dat juist de bedoeling. They do overreact in the commercial, but the whole idea is aim to be entertaining, It's to get the spots noticed and to maybe just have a little bit of fun. We don't want people running around trashing cafes. The whole idea is meant to show an overreaction and not to be taken seriously. De zwemmer Maarten van der Weide kreeg de loden leeuw voor de meest irritant. De een bekende Nederlander in een reclame. Hij kreeg 25% van de stemmen voor zijn rol in de reclame van een zorgverzekeraar. Van de Weijden nam de twijfelachtige eer sportief op. Ja, daar heb ik één woord voor. Hulde. Hulde aan alle Nederlanders die op mij gestemd hebben. Ja, weet je, feedback is een cadeautje. Feedback geeft je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, om jezelf te verbeteren. Ik hou van winnen, maar ik win liever goud dan lood country zanger Ray Price is overleden. In Nederland is hij niet zo heel erg bekend... maar in de Verenigde Staten is hij een country legende. De zanger had vooral in de Verenigde Staten succes in de jaren 60-70... met zijn opvallende stem. U hoort dat in dit nummer uit 1970. Blowing against the And believe you love me one more time For the Good Times. Voor de Good Times was dat. In de Verenigde Staten uitgeroepen tot het countrynummer van het jaar. Price leed al enige tijd aan kanker. Hij is 87 jaar geworden. Veel Adrie Duivenstein ook in de kranten. Voor op het AD prijkt hij groot. PvdA Adrie Duivenstein is vandaag de machtigste man van Nederland, staat erbij. Als hij nee zegt, heeft Rutte een serieus probleem. De Telegraaf zegt daarover slopend beraad om akkoord over het woonplan. En dan naar de opening van het AD. Dan maar even werkloosheid klimt naar niveau van de jaren 80. Werkloosheid zal in, uh, volgend jaar voor het eerst weer oplopen tot boven de 9 procent. Hoewel de economie weer licht begint te groeien... gaat het steeds slechter op de arbeidsmarkt. ING, want dat komt uit een rapport van die uh, bank... Uh, voorspelt harde klappen in de zorg. Trouw opent met een Down-test. Advies staat Down-test toe. Zwangere vrouwen die willen weten of hun kind het syndroom van Down heeft, moeten in Nederland gebruik kunnen maken van een DNA-bloedtest. staat in het advies dat de gezondheidsraad aan minister Schippers van Volksgezondheid overhandigt. Tot nu toe is er in Nederland geen toestemming voor zo'n test. De gezondheidsraad raadt de minister aan dat te veranderen. Volkshand opent met Syrië. VN zegt de situatie in Syrië is angstaanjagend. Er staat een foto bij, indrukwekkende foto bij van een man in Aleppo. die door de straten loopt met een mutsje op. met zijn dode kind in de armen. Het regime van president Assad versterkt zijn positie op het slagveld, schrijft Volkskrant. Rebellen staan zwak en niemand heeft veel vertrouwen in de vredesconferentie. die gepland staat voor januari. Een recordbedrag van 6,5 miljard dollar heeft de VN nu gevraagd. voor de hulp aan de groeiende vluchtelingenstroom. Tot slot nog even naar NSC Next. De hele voorpagina is een Duitse vlag. Zwart-rood. Geel. Duitsland krijgt vandaag een nieuwe regering. En dan in die vlag staat ik met een hartje Duitsland. Ik hou van Duitsland. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Mr. Maker, got A a baby on the way. And paid. No need to scrimp, no need to save.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 It's okay because of the love me Dat hoorde u met Mr. Maker. Twaalf minuten over. Dus we gaan naar Myno Remmers. Myno, goedemorgen. Hey, hey, goedemorgen. Over de post. Zeg, Sturen de mensen nog kaartjes? Met ja, al die selfies en sociale media? Ja, het gebeurt nog wel. Tenminste, als ik de, de drukte aan de ingang van het post sorteercentrum... aan Australië, haven in Amsterdam, zie wel komen en gaan van mensen. De nachtploeg gaat net, uh, net weg. kijk naar binnen. Door het raam zie ik die grote machines draaien. Honderden en honderden poststukken per seconde flitsen er voorbij. We gaan zo naar binnen. Er staan hier een paar dames, een peuk te roken. U bent ook van de sorteerploeg, zie ik extra gewerkt. Aan de machine. SMK. Wat is dat? Een sorteermachine klein. Oh, de SMK is de sorteermachine klein. Ja, ik weet het allemaal niet. Dan heb je SMG, dat is de sorteermachine groot. Dat laat ik, dat laat me raden, ja. ja. Maar is de K leuker dan de G? Het is allebei niet leuk. Het is hartstikke zwaar. Doet u het alleen in het kerstseizoen of het hele jaar door? Het hele jaar door. Ik werk vast hier. Tja, vroeger was het allemaal veel leuker. In de jaren 50 werden er zelfs nog telegrammen verstuurd. Luister naar een oud fragment. Het personeel van de PTT werd op die hoogtijdagen uitgebreid met tal van losse krachten. Vele Nederlanders die tijdelijk of voorgoed in de vreemde verblijven... konden dankzij de telegrafie hun familieleden het allerbeste wensen voor 1953. Ook van de andere communicatiemiddelen werd een overvloedig gebruik gemaakt. Met manden vol kwam de nieuwjaarspost op de verschillende postkantoren binnen. Het was een heel werk om al deze goede wensen te sorteren. Ook hier waren er talrijke hulpkrachten die de mannen van Tante Post door de moeilijke tijd heen hielpen. Onder hen vele leerlingen van middelbare scholen. Ja jongen, hier thuis alles goed, stop. Kom maar weer spoedig huiswaarts, stop. Dat is allemaal lang geleden. Nee, tegenwoordig wordt er heel veel elektronisch verstuurd. Het aantal poststukken daalt jaarlijks. We gaan toch eens kijken vandaag op deze drukste dag bij de post. Uh, hoe druk het dan nog wel is en wat de toekomstverwachtingen zijn... in het postsorteercentrum in Amsterdam. En er is vanochtend minor Remmers. U hoort hem uitgebreid terug, deze uitzending. Eindhovenaren hebben recht op acht uur nachtrust. En daarom moeten s'avonds niet meer vliegtuigen landen op Air uh, Airport Eindhoven. Eindhoven Airport, moet ik zeggen. Tenminste, dat vindt een aantal boze burgers die een petitie zijn gestart. Groei van Eindhoven is nodig om Schiphol te ontlasten. Verslaggever Roel Pauw sprak met Wim Scheffers, woordvoerder van de boze Eindhovenaren. Het toestel dat nu overkomt zou volgens de dienstregeling uit Skopje Macedonië moeten komen. Het is een uurtje of acht. En dat is voor u geen probleem. Nee, wij zijn heel simpel. Wat ons betreft ligt de grens op elf uur. Een paar vliegtuigjes meer of minder. Moet je daar zo druk over maken? Ik kan me voorstellen dat mensen dat vinden. Een paar meer of minder. We hebben het hier over acht vliegtuigen. Acht keer regulier. En daarna wordt het nog erger. Want de extensieregeling staat ook nog toe dat vliegtuigen bij overmacht na twaalf mogen landen tot maar liefst één uur s'nachts. En dan word je dus nog een aantal keer wakker. Waarom bent u hier zo boos over? Als wij met elkaar vinden dat die openingstijden verruimd moeten worden na twaalf uur... dan zouden we eens moeten beginnen met mensen daar eerlijk en open over te informeren. En niet, wat nu al jarenlang het geval is, in de krant steeds zeggen... de nieuwe openingstijden worden van zeven tot elf... en daarna een beetje stiekem er nog acht vluchten aan plakken... Ben dan eerlijk en zeg dat mensen. Dan kunnen burgers dat beïnvloeden. Nou is het wel zo dat er een heleboel van dit soort vliegvelden zijn. Hè? Die uh, dingen om de gunst van die prijsvechters. Ryanair, EasyJet enzovoort. Dan wil je dat soort luchtvaartmaatschappijen zoveel mogelijk tegemoet komen. En als die Eindhovenaren dan beginnen te zeuren over zo'n uurtje. Dan ben je ze misschien kwijt. Dat zal wel een rol spelen. Een luchtvaartmaatschappij kiest uit een mix van dingen. Of is het vliegveld goed bereikbaar? Wat zijn de passagiersaantallen die ik daar mm -hmm. potentieel kan ophalen? En daar, daar maken natuurlijk openingstijden een onderdeel van uit. Maar je kunt niet dat zo groot mogelijk oprekken... ten, ten nadele van basisrechten van omwonenden... Om dan maar een vliegmaatschappij optimaal te faciliteren. In Schiphol vliegen we ook niet tussen 12 uur s'nachts en 6 uur s morgens. Daar zijn die openingstijden anders. Die zijn historisch zo gegroeid, omdat zij intercontinentaal verkeer hebben. wat een andere planning blijkt te vereisen. Daar zijn omwonenden bepaald niet blij mee, want daar hebben we inmiddels ook wel contact mee. Men gaat hier over de grens heen, waarvan ik vind dat kan niet. En ja, als dat dan blijkbaar niet kan. Via een normale manier en dat moet via acties, ja, dan zullen wij daar actie tegen voeren en actie tegen blijven voeren. Denkt u dat dit schip nog te keren valt? Want u strijdt tegen een sterke coalitie. Ja, een gemeente Eindhoven die zo als aandeelhouder wel eens een beetje zijn eigen vlees hier kunnen keuren, want die blijkt 25% van de aandelen van het vliegveld te hebben. Dat geldt ook voor de provincie. Diezelfde provincie maakt zich op een heleboel punten druk over het welbevinden van haar burgers. Alleen rondom dit punt horen wij de provincie niet. En daar hebben we ze ook op aangesproken. En daar komen nu, ook langzaam zeker statenleden, die zeggen van. hey, wat gebeurt hier precies? Maar u weet hoe dat werkt, hè? Vliegvelden zijn de speeltjes van bestuurders. Max, sexy. En daar is ook niks mis mee. Ik ben geen principieel tegenstander van, van vliegen of wat dan ook. Maar een, een gezonde samenleving zoekt. Een evenwicht tussen menselijk welzijn en welvaart. Daar gaat het eigenlijk over. En welzijn is niet altijd gediend door een extra euro. Welzijn kan ook zijn een basisrecht... om gewoon op een normale manier een nachtrust te hebben. En daar doen we op een heleboel punten in Nederland heel veel aan. We bouwen ons suf aan geluidsschermen, zo op van alles en nog wat. Maar dat wordt hier in deze omgeving... waar ook tienduizenden mensen bij dat vliegveld wonen... met één pennestreek aan de kant geschoven. En dat kan gewoon niet zo zijn, denk ik. Eindhoven Airport wil graag uitbreiden, maar stuit op Verzet. U hoort daar later ook meer over. Dan naar Roda JC, want onder leiding van Rick Plum en Regilio Vreende... trainde de selectie van de voetbalclub voor het eerst... na het ontslag van de trainer Ruud Brood. Ontslagen coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte prestaties. Roda heeft nu twee belangrijke duels voor de Boeg... in de beker tegen Vitesse en de competitiewedstrijd tegen Ajax. Maar verslaggever Edwin Cornelissen merkte dat langs de lijn... vooral wordt gesproken over het gedwongen vertrek van de trainer. Wat hoorde ik nou zeggen? 13 minuten gehad op L1? Ja, L1, de Limburgse Zender had aandacht voor Roda. Maar ja, dan is het meestal negatief. En anders hoor je of zie je ze niet. Een zege in Nijmegen had Brood nog geholpen. Maar een belabberde tweede helft, waarin Roda alles weggaf. betekende het einde van het trainerschap van Ruud Brood bij Roda JC. Wat ja. is er op? Op de, Rob, op de nou, Ik heb goed nieuws. Ik heb ook de Limburger even meegenomen. En uh, ook daar is Roda. Voorpagina nieuws hè. Als het niet goed gaat, dan staan we wel voor op het blad. Het was ook wel, de supporters waren er ook een beetje op uitgekeken, toch? Op die trainer? Het kan nooit te zijn dat het aan iemand alleen ligt. Hè. Dat is waar. Maar ze stonden wel allemaal bij die spelersbussen ja, een... na die nederlaag tegen NEC. Ja. We moeten, kijken, en dat is uh, wat ik meest bij heel veel mensen. Ah, we hebben er drie spelers het hele seizoen niet gehad. Het gefluit van de scheidsrechteren. Ja. Daar heeft iedere ploeg toch mee te maken, nee, meneer. Nee, nee, nee, nee, die punten, die punten wat Roda al jaren gestolen krijgt, krijg Feyenoord krijg cadeau. Ja, pak ik toch die kranten nog even bij, hè? want ja. er werden wel wat dingetjes gezegd. Er stond bijvoorbeeld, wanneer is nou het juiste moment om een trainer te ontslaan? Te lang wachten kan even funest zijn. Als te vroeg ingrijpen, Roda achter gisteren de tijd rijp om Ruud Brood op straat te zetten. Vond u ook die tijd rijp? Nou, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik, ik, ik had het uh, ik had zeker aan het begin van de, van de tweede competitie half afgewacht. Ja. Zou de spelers er nou in één keer allemaal zoveel spelers in spelen? Uh, ze gaan trainen, heb ik begrepen. Ja. ja. We gaan het gewoon kijken. Hè. Goh. De oude Kaalheide, zeg. We hebben vroeger heroïsche duels gespeeld, hè? ja. ja. Goed, we zijn even in de kattecombe gaan staan van uh, Kaalheide Heide. En daar in de verte zie ik de spelersgroep. Ze zijn even bezig met, met de bal. Veel strek oefeningen gedaan. Uh, Leon Flemings, de technisch directeur van uh, Rode JC. De eerste training dus uh, zonder Ruud Brood. Is dat nog een beetje onwennig om te zien zo? Ja, natuurlijk Voor iedereen en dat merk je ook aan, uh, aan spelers. En uh, iedereen die hier bij Rode is. Dat is een uh, aparte situatie, ja. Ja, want hoe gaat dat dan met zo'n spelersgroep? Wordt er dan veel over gepraat of is het gewoon mededeling en doorgaan? Nee, in de ochtend hebben we eerst even als staf bij elkaar gezeten. En even de beslissing uitgelegd. En tegelijkertijd ook de spelers even een spiegel voor gehouden... waarom we tot deze beslissing zijn gekomen. Er is natuurlijk veel over gezegd de afgelopen dagen. Allereerst op L1. Het matige huwelijk tussen beiden duurde nog geen anderhalf jaar. En hier in de krant staat foute mix nekt brood... Is er voor wat Hugo Borst zei bij ons in de uitzending? Ik ben altijd geneigd om in deze het op te nemen voor de, de trainer. Uh, er is wat mij betreft maar één criterium om een trainer te ontslaan. En dat is als de verhoudingen met de, de spelersgroep uh, verziekt zijn. Maar als ik de geluiden zo hier beluister... dan was die chemie er nog wel. Of tenminste, konden de spelers nog wel door de deur met de trainer? Nou, ik snap je ook wel. Uh, alleen, uh, hier is het anders. Hier is het zo dat wij als directie en, en raad van een bepaald... Uh, verantwoordelijkheid hebben en idee hebben van de prestaties en de ambitie die Roda heeft. Dus zijn jullie ook niet te raden gegaan bij de spelersgroep? Nee, absoluut niet. Mark-Jan is de aanvoerder van Roda JC. Vind je het niet vervelend dat je er als spelersgroep niet in gekend wordt? Nou, eigenlijk niet. Ik bedoel, ja, als spelers ben je uiteindelijk ook passant. En, en ja, ik voetbal inmiddels lang genoeg om te weten dat spelers praten over het algemeen in eigen belang. De een die speelt wel, die wil graag dat de trainer blijft. Ik had bijvoorbeeld een goede band met hem. Voor mij hoefde die niet weg. Maar misschien andere jongens denken er weer anders over. Ja, goed, dat, dat is niet de basis om, om zo'n belangrijke beslissing te maken, denk ik. It's my Life hoort u van TalkTalk. Talk. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Niet staat de benoeming meer in de weg van Guus Hidding tot bondscoach. Bleek gisteravond na een vergadering van de KNVB. Directeur betaalt voetbal. Bert van Oostveen kan alleen nog niet zeggen wanneer Hidding benoemd gaat worden. Zodra het rond is komen wij naar buiten. En we hebben tijd. Uh, uh, uh, voor het WK moet het allemaal rond zijn. En ik moet je eerlijk zeggen, het zal mij uh, niet veel uitmaken... of dat nu uh, 1 januari, 15 januari of 15 februari is. Dus dat, dat maakt niet uit. KNVB-voorzitter Michael van Praag heeft opnieuw uitgehaald... naar FIFA-president Sepp Blatter. Van Praag vindt dat Blatter in 2015 toch echt moet vertrekken. Dan loopt zijn termijn af. Vorige week noemde Van Praag het optreden van Blatter... tijdens de WK-loting al ongepast. Hij kapte toen een minuut stilte ere van Nelson Mandela... al na elf seconden af. Gisteren werd Van Praag voor drie jaar herkozen als voorzitter van de KNVB... en hij herhaalde zijn woorden nog maar eens. Ik moet helaas constateren... dat als het gaat om het publieke optreden van, van Sepp Blatter... Dat, dat dat vaak, ik heb het woord potsierlijk, uh, is mij in de mond gelegd. heb ik zo niet gebruikt. Maar dat het, dat het, dat het wel eens een keer heel raar is. En, en, en soms ook niet meer kan, vind ik. He, die elf seconden stilte voor Mandela. Daarmee schoffeer je heel Afrika. En ik vind als je voorzitter van zo'n organisatie bent... dan hoor je dat soort dingen niet te doen. Het was alles of niets voor de Nederlandse handbalvrouwen... op het WK in Servië. Het werd niets.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 En uh, ja, dan is het uiteindelijk wel mislukt. Want we hadden ons voorgenomen om in de achtste finale die wedstrijd te winnen. En dan te gaan voor een plaats bij de eerste acht. Maar dat lukte dus niet. Nederland kwam bij de laatste zestien en vlogen gisteravond uit. Vitaly Klitschko heeft afstand gedaan van zijn WBC-wereldtitel in het zwaargewicht boksen. Oekraïna wil voorrang geven aan zijn politieke carrière... als voorman van de Democratische Hervormingspartij in zijn vaderland. 42-jarige Klitschko had tot gisteren de tijd om aan te geven... wanneer hij zijn kampioensgordel zou willen verdedigen. Klitschko is in Oekraïne een van de oppositieleiders... die president Janukovic tot aftreden proberen te bewegen. Over Oekraïne hoort u veel meer later deze uitzending. We hebben het straks ook over selfie na half zeven. Dat is het woord van het jaar, heeft u inmiddels gehoord. Bel dan met de hoofdredacteur van De Dikke Dalen. Dit is Radio 1.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 En nu hoort, het selfie is gekozen tot woord van het jaar... heeft de boekenmaker Van Dalen bekendgemaakt. 22.000 mensen brachten hun stem uit... in de jaarlijkse internetverkiezing van Van Dalen. Het weer dan bewolkt, vooral in het noordwesten wat regent. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook later in de week blijft het zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon. Verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Het is alweer langzaam rijden op de A7. hoorn oh, richting Zandam. Ja, die uh, begint altijd als eerste. Tussen de afritten Averhoorn en Weidewormer nu 9 kilometer. Verder op de A8 richting Amsterdam bij Oosaan 3 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Pernis en Spijkenissen 4 kilometer. Het is wel rustig weer. Wordt een rustige ochtendspits ook, denk je? Ik hoop het wel. Het, het, ja, er valt wat motregen in de, in de Randstad al voor een deel. En ook in het Noordwest. Ik denk dat we rond uh, half negen uitkomen op 250 kilometer. Je gaat het voor ons volgen, Jolanda van der Velden. Dank je wel. En dan naar Oekraïne. De president Janukovic kent de mening van Poetin al. Toch gaat hij vandaag maar weer naar Rusland. Want wordt het Rusland of Europa als belangrijkste partner? Hoort u straks meer over.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 Wil je nog wat drinken? Weet hoe je ervoor staat. Check elk jaar mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW. Twee minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het wordt een belangrijke dag voor Oekraïne. Alweer één. Want de president Janukovych gaat vandaag op bezoek bij de grote buurman. Rusland. En er staat veel op het spel. David Jan, godver, onze correspondent. David Jan, wat staat er dan op het spel voor Janukovic? Nou, je zegt het al heel veel. Kijk, Oekraïne zit uh, financieel en economisch eigenlijk bijna aan de grond. Uh, al sinds, uh, sinds 2008 zit het in de, voor het derde jaar in een recessie. Uh, Oekraïne heeft veel geld nodig. En het zit bovendien ook nog eens een keer uh, vast aan een uh, uh, gasprijs... die in 2009 is afgesproken. Die uh, aanzienlijk hoger is dan uh, voor andere landen in, uh, in Europa. Russisch gas. Dus uh, ja, er is stel geld nodig. Uh, Oekraïne heeft een lening van het IMF van de hand gewezen, omdat de, de voorwaarden daarvoor te streng zijn. En Moskou heeft mogelijkerwijs een oplossing. Ten eerste een lening waarvoor de, de, de voorwaarden minder streng zijn. En dan gaat het om ongeveer 10 miljard euro. En bovendien heeft Rusland aangegeven dat, dat er te praten valt... over verlaging van, van de gasprijs. En het heeft ook nog een aantal gezamenlijke projecten... op het gebied van, bijvoorbeeld van lucht- en ruimtevaart en transport aangeboden. Nou Dat is alles bij elkaar heel aantrekkelijk voor Janukovic die op hele korte termijn heel veel geld nodig heeft. Ja. En dan gok ik dat Poetin zegt, maar dan moet je de EU negeren. Klopt dat zo ongeveer? Ja, dat klopt wel zo ongeveer. Hij uh, zegt met andere woorden, uh, je zou eigenlijk toe moeten treden als, uh, als Oekraïne tot de douane-Unie tussen Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland. Het is een soort van tegenhanger, een soort van economisch blok... Uh, van de Europese Unie. Maar daar is nou juist de oppositie in, in uh, Oekraïne heel erg op tegen. Maar het zou best eens kunnen dat uh, Oekraïne, dat Yanukovych in dit geval... Uh, geen alternatief heeft, juist omdat ik zei... dat er ontzettend snel uh, heel veel geld nodig is. Maar als dat op dit moment een aanbod is wat je niet kunt weigeren... vis dan de EU achter net? Um, nou, in ieder geval is het op dit moment... Het, het bot van de Europese Unie niet aantrekkelijk genoeg... voor, uh, voor Januk Janukovic. He, dan gaat het vooral om langere termijn perspectieven... over opening van de Europese markt... voor Oekraïense bedrijven, voor exporten. Maar dat is een, een, een, een, een, een, een perspectief... wat op langere termijn speelt. Het gaat bijvoorbeeld ook over inbedding... in allerlei democratische instituties en dat soort dingen. Maar dat duurt jaren voordat dat zijn effect heeft. Terwijl Janukovic van Rusland eigenlijk uh, ja, stand te P op dit moment uh, geld kan krijgen. En dat is uh, voor hem op dit moment veel, uh, veel aantrekkelijker. Ja. Maar dan komt Janukovic weer thuis. En hoe gaat hij dat dan uitleggen op dat plein in Kiev... Ja, dat is niet uit te leggen. En uh, de oppositie die heeft ook al gezegd gisteren... dat als Janukovic uh, die douane-Unie-akkoorden ondertekent... Ja, dan kan die beter wegblijven. Uh, dat zal op dat plein niet geaccepteerd worden. En uh, de onrust zal alleen maar toenemen als dat zal gebeuren. Ik denk ook niet dat het vandaag al gaat gebeuren. Maar het zou best eens kunnen dat er een soort van intentie wordt afgesproken. Nou, nogmaals, dat zal de, op de oppositie niet, uh, niet accepteren. En er zullen waarschijnlijk alleen maar meer mensen naar het plein toekomen. David Jan Godvaard, dankjewel. Vanuit Moskou over de situatie in Oekraïne en ook Rusland natuurlijk. Ik spreek daar later deze uitzending ook over met de Nederlandse ambassadeur Oostelijk Partnerschap, Dirk Jan Kop. Dan naar het woord van het jaar 2013. Selfie is het geworden, is net bekendgemaakt. Tot gistermiddag 12 uur kon via de website van het Woordenboek Van Dalen gestemd worden op een van de tien genomineerde woorden. Ton Boon, goedemorgen. Goedemorgen, hoofdredacteur van Van Dalen. Selfie. Vindt u het een mooie winnaar? Ja, eigenlijk wel. Het is een uh, woord uh, voor een verschijnsel waar we nog geen woord voor hadden. Um, het uh, klinkt best goed. Uh, het is in ieder geval niet... Het is een leenwoord natuurlijk, dat komt uit het Engels. Ja. Het is een uh, uh, woord dat niet te erg in strijd is met onze uitspraakregels. Dus nee, ik ben er wel tevreden met dit woord. u geeft het al aan, ook in Engeland is het het woord van het jaar geworden. Ja, dat, ja. Het, het is niet echt Nederlands, toch? Nee, maar het is wel zo dat we de laatste uh, twintig jaar ongeveer 10% van de woordenschap die we gebruiken... van onze actieve woordenschap, misschien nog wel iets meer zelfs... is Engels van oorsprong. En dat heeft te maken met allerlei nieuwe technologieën... die uh, afkomstig zijn uit het Angelo-Saxische taalgebied. Mobiele telefonie, internet, uh, alles wat met computers te maken heeft. Hè? Dat heeft met die globalisering te maken. En dat betekent dat we dus ook Engelse woorden krijgen, maar... Uh, het, ik heb al wel een alternatief hier en daar gehoord, in ieder geval een jongenetaal, voor selfie. En dat is het gewone Nederlands woord een zelfje. Zelf. Dus wie weet krijgt we, ja, het woord nog wel een keer concurrentie. Ja, toch vind ik het niet helemaal het woord van uh, 2013. Want ik hoor het eigenlijk pas heel vaak de laatste weken, maanden. En dat Obama dan nog zo'n selfie maakte tijdens uh, de herdenking van Nelson Aha. Mandela heeft dat natuurlijk ook wel geholpen. Nou, dat, dat was natuurlijk. Uh, Obama heeft zijn selfie gemaakt nadat het woord in, uh, genomineerd was uh, in de verkiezing, want dat is al in november gebeurd. Maar uh, Franciscus, uh, de paus, die, heeft, uh, die, die, die, die figureert ook op zo'n selfie. Dus het is inderdaad wel iets wat in de media uh, uh, de laatste maanden heel uh, prominent aanwezig is geweest. Maar het is begin van dit jaar uh, begon het woord echt op te komen. Het is overigens al in het Engels wat ouder. Het is een woord dat in Australië al uh, rond 2002, 2003 werd aangetroffen. En geleidelijk aan is het dus uh, in het Engelse taalgebied ook verspreid. En dus pas dit jaar in het, uh, in het Nederlandse taalgebied. En uh, het is inderdaad wel een vrij vers woord, een nieuw woord. Maar dat is ook een kenmerk van de uh, woord van het jaarverkiezing van ja. Vandalen. Het gaat altijd om de woorden die in het jaar zelf zijn ontstaan. Dus dat zijn soms woorden die we ook nog niet allemaal heel goed kennen. Gaat het uiteindelijk dan ook de Vandalen halen? Nou, selfie, zeker wel. Um, op het moment. Dat, uh, dat het geïntroduceerd werd in het Nederlands, ging, dat, uh, ging het heel erg hard om het maar zo te zeggen. Um, dus uh, we hebben het al opgenomen in de online versie van de dikke vandalen. En dat heeft puur mee te maken dat dit niet uh, een, een, uh, een woord is voor een heel tijdelijk verschijnsel. We zullen de komende jaren Selfies blijven maken. En ook al gaan we ze anders noemen, misschien wel zelfje, dan zullen we toch dit fenomeen blijven kennen. Mm. En dat uh, zo'n fenomeen moet een naam hebben en vandaar dus dat uh, Selfie ja. toch al, al in de Dikke Vandalen staat. Op nummer twee is geëindigd. Social en Nummer drie, sletvrees. Wat ja. zegt dat over onze taalgebruik? Dat zijn wel allemaal aandoeningen? Uh, ja, nou ja, die social media, dat zegt natuurlijk ook iets over wat ons erg bezighoudt. Uh, uh, namelijk die, uh, die, die sociale media. Die beheersen kennelijk toch wel ons leven. En uh, ja, sletvrees, dat heeft inderdaad, uh, dat dat verwijst naar uh, de angst van vrouwen om voor slet te worden aangezien. Ja, Dacht uh, door Sunny ja, Bergman, hè, geloof ik. Dat klopt, ja, ja. Dat is inderdaad ook een vrij uh, jong woord. Uh, maar kennelijk is dat toch wel een verschijnsel dat veel mensen bezighouden, want er werd veel over geschreven. Ook al was het natuurlijk afhankelijk een documentaire en een, uh, en een boektitel. Maar het, is, uh, het woord is uh, heel snel een soort naam geworden. Wat sprong er nog uit voor uzelf, uh, qua woord van het jaar? Uh, vond u mooie? Uh, uh, Ik vond voedselsjoemelen een, een, een mooi woord. Voedselsjoemelen? Voedselsjoemelen, ja. Voedsel ja Allitereert ook goed, mooi, ja. Ja, het, het klinkt heel goed. En wat ik er aardig aan vind is dat het uh, duidelijk maakt uh, dat het woord schoemelen, uh, dat werkwoord schuimelen, weer uh, helemaal hip and happening is. Om het maar even met een Engels woord te zeggen. Want we zagen vorige week ook bijvoorbeeld uh, schoemelstroom. Uh, we hebben een schoemelprofessor en schoemelwetenschappen een tijdje geleden gehad. Uh, kennelijk vinden we het woord schuimelen weer zo aantrekkelijk dat we er nieuwe samenstellingen mee maken. Ja. En dat vind ik aardig van zo'n woord als uh, voedselschuimel dat dat dus toch ook in zo'n lijst komt. Er wordt ook zoveel gesjoemeld. Dan krijg je dat natuurlijk. Dat, dat krijg je dan, ja, inderdaad. Maar het is wel iets wat anders dan fraude. Zo is het. Ja, dat, ja, het klinkt ergens sympathieker, maar is het natuurlijk niet. U bent hoofdredacteur van Van Dalek, zei het al. U wordt ook Watcher genoemd. Is dat een extra taak, of doet u dat er gewoon bij? Nee hoor, dat is volledig geïntegreerd in mijn, in mijn taakomschrijving. Maar dat is echt zo'n woord dat door een marketeer is bedacht. Uh, om uh, ja, Misschien om het, uh, het, het lezen van de krant, want daar komt het natuurlijk toch op neer. Om dat een beetje spannend te maken voor de buitenwereld. Goed. is niet gesjoemeld met die top 10? Absoluut niet. Goed, Dat is selfie terecht op één geëindigd. Tom van der Boon, dank u wel. Tot u, Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Tien over half zeven. Alle ogen zijn vandaag gericht op PvdA-senator Adrie Duivenstein. Zal hij toch instemmen met de verhuurdersheffing in de Eerste Kamer? Of blaast hij de plannen op met een nee-stem? Het is niet de eerste keer in zijn politieke carrière dat Duivestein in de spotlight staat. Zelfs Van Kooten en de Bie werden door hem geïnspireerd. Het leken wel Italiaanse toestanden, dames en heren. De wijze waarop Kamerlid Duivestein, staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting, nu al maandenlang aanvalt, heeft heel veel weg van een vendetta. Ja. Uh, voorzitter, de staatssecretaris, hoe hij het ook wendt of keert, zal zich toch moeten afvragen hoe hij dat vertrouwen, uh, hoe heet het, ja, hoe die dat kan winnen of hoe hij dat kan herstellen of hoe hij de steun kan vergroten, hoe die draagvlak kan... Adrie Duivenstein in de Tweede Kamer. Hij zat daar voor de Partij van de Arbeid van 1994 tot 2006. Hij was onder meer voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de grote projecten als de Betuwelijn en de HSL. Nuchterheid is bij grote infrastructurele projecten ver te zoeken, concludeert Duivenstein. Wat die commissie opgevallen is, is dat toch vaak projecten heel erg prestige gedreven zijn. Toch zijn ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stadsvernieuwing de echte rode draden in zijn politieke carrière. Dat begon al als gemeenteraadslid in Den Haag, waar hij verantwoordelijk was voor de bouw van een nieuw Haags stadhuis. Maar wij noemen het het IJspaleis in Den Haag. Het IJspaleis omdat het een uh, belachelijk achterlijk... Veel te groot symbool van de hele macht is, dus typisch Juppendroom uit de jaren 80. En van dat geld van het ijspaleis, ja, hadden tienduizenden kleine huurders hun leven lang gratis kunnen wonen ja, in de Vogelwijk. Begrijp je? Dus vanuit die doos schuldgevoel gaat Adrien nou eens weer zijn best doen voor de laagst betaalde. Dat is mijn idee hoor. In 2006 verlaat Duivestein de Kamer om wethouder te worden in Almere. Er komt een conflict met de PVV en Leefbaar Almere... omdat hij niet verhuist en in Den Haag blijft wonen. Dat heen en weer reizen zou veel geld kosten. Wethouder Duiverstein heeft zich tijdens de coalitievorming... opgeworpen als een van de grote en misschien wel de lokale politieke leiders. Wij vinden dat hij nu zich ook in Almere zou moeten vestigen. Dat is principieel. Ik heb altijd gezegd dat ik om persoonlijke redenen niet kan verhuizen. En dat is gewoon gerespecteerd. En dat vindt gewoon binnen alle wettelijke regels vindt dat plaats. Dit jaar wordt hij lid van de Eerste Kamer. Al snel spreekt hij zich fel uit tegen de plannen voor de verhuurdersheffing. Ja, kijk, als de heffing gaat betekenen dat dus de investeringen in de woningbouw nog verder teruglopen dan het geval is, dan zou dat desastreus zijn. Vandaag zal blijken of hij voet bij stuk houdt, of toch zwicht voor de druk uit de fractie. Van Koten en De Bie wisten het jaren geleden al, met schilderswijkers als Duivenstein. Kijk, als een schilderswerker in je kuiten bent, laat hij nou meer los. Als hij niet instemt met de verhuurdersheffing is er geen meerderheid voor plan. En dat kan dat gevolgen hebben voor andere onderhandelingspunten die nog op tafel liggen. Zoals het nog te sluiten pensioenakkoord. daar later deze uitzending veel meer over. Jolande van der Velde bij de ANWB. Marcel, er is niet zo gek veel bijgekomen. Ik noem nog even de langste file van het moment. is dus de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij de afwitweidewormer 9 kilometer. Bij Maino Remmers is er wel veel bijgekomen. Zakken vol Maino. De sorteermachine klinkt als een mitrailleur. Razendsnel schieten de poststukken en dus ook al die kerstkaarten hier doorheen. Je hebt een fiets nodig om hier van de ene kant van het gebouw in Amsterdam... naar de andere kant te gaan op het post sorteercentrum. En overal tientallen medewerkers met honderden, honderden rode kratjes... die de sorteermachine uitspugt. Herbert Brinkman is de woordvoerder van PostNL. Is het toch wel weer wat minder dan andere jaren? Ja, het is wel wat minder, maar toch nog best wel veel. Want op een dag als deze gaan hier toch weer een paar... ook in dit centrum in Amsterdam... een paar miljoen uh, brieven, ja. uh, kerstkaarten er doorheen. En op een dag als deze alleen al... 17 miljoen uh, kerstkaarten. Dus ja, dat was uh, de, de dagen hiervoor grote aantallen... en de dagen hierna ook nog grote aantallen. Dus ja, in totaal toch nog echt heel veel kaarten Geluk, omdat mensen het nog steeds heel erg leuk vinden... om een kerstkaartje te ontvangen. Het gebeurt toch nog? Ja, en uh, als ik voor mezelf zou spreken... het is natuurlijk veel leuker om een kerstkaart op je deurmat uh, te zien liggen... Ja, een... het beeldscherm. Ja, of een, uh, of ja. een appje. Ja, dus dat, daar heeft iedereen denk ik wel een verbeelding bij dat dat veel leuker is. En die kun je ook mooi op de schouw leggen. En daar is nog langer naar kijken. Dus ja, gelukkig geluk gebeurt er nog heel veel. Transportbanden, bulken de post, de automatische sorteermachine in. Vierkante post, kwartslag herinvoer, ongevankeerd vlooien, schuine streep, porten... Dit is de SMK, sorteermachine klein. Nou, je hebt drie huiskamers nodig om hem kwijt te kunnen. Um. Ja, is dat nog extra seizoensmedewerkers die juist in deze maand erbij komen? Nou, we doen heel veel met duizenden eigen medewerkers die uh, ingezet worden. En daar waar dat niet lukt, dan zetten we uh, extra tijdelijke krachten in. Maar dus we... dat is nog wel. Want dat had je vroeger kon je, de kon je eigenlijk een soort wintervakantiewerk doen bij Post? Ja, zeker. We nemen echt heel veel mensen uit. Kerstkaart is echt goede werkgelegenheid, kan ik u uh, garanderen. Ja. Er wordt heel, veel, heel veel mensenwerk zit er nog achter. Is er in percentage iets te zeggen met hoeveel? het al jaarlijks afneemt, toch, de, de, de fysieke post? Na nou, percentage heb ik niet zo, maar uh, Ik weet dat we vorig jaar zaten we op zo'n 160 uh, miljoen. We gaan nu naar zo'n 145 uh, miljoen. Dus op zichzelf uh, neemt het wel af. Maar ja, de aantallen zijn nog steeds uh, heel erg fors. Dus daar bereiden we ons nog steeds goed op voor elk jaar. Ja. We zitten hier, dit zijn meer de grotere poststukken... en dan daarachter zie je een andere sorteermachine... die dan weer meer de, de kerstkaarten doet. Hij spuugt ze echt met een enorme snelheid door rubberen banden heen... en klapt ze heel snel in... in ja, en dan komen ze uiteindelijk in die bakjes terecht... Ja, het, is... het gedoe is het. Het is inderdaad voor de mensen echt even buffelen. We werken ook 24 uur nu klokje rond. Uh, in de ochtend, in de middag en in de avond en in de nacht. Ja, iedereen moet nu echt, echt even... continu door dit. Maar hier wil je ook echt bij zijn. De medewerkers van PostNL vinden dit echt heel erg gaaf. Ja, en dit is echt hun uh, moment, zeg maar. Hier moet het op uh, uh, geleverd worden, het product. En ja, dat, dan zie je dat ook ja. terug in de mensen. Daar waar het in de vakantiemaanden in de zomer het minste is, denk ik dan. Ja, dan is het een stuk rustiger. En nu is het echt ja, de, de helft van de Consumentenpost wordt er nu gerealiseerd. Dus dat is echt even doorwerken geblazen. Haalt u ineens een alarm af? Ik hoop, hoop, hoop niet dat het door mij komt. Een rood knipperende lamp. Is een poststuk vast komen te zitten misschien? Ja, ik zie niemand in de stress schieten. Dus volgens mij is nee. alles, uh, alles nog op orde. Ja. zeg, daar zitten nog een paar dames... die doen nog het, echt het edele handwerk zo te zien. Hè? Die zitten nog echt... Uh... Ja, dat, dat heb je. Dat blijft er natuurlijk. Het is niet alleen maar machines. Want daar waar de machine het niet kan... dan moet het echt overgenomen worden door de mensen... om het laatste stukje een sorteerwerk dan te verrichten. Ja, kijk, dit is nog echt het handwerk, hè? Ja, je mag natuurlijk niet voorlezen wat er op de kaartje staat. Dat is briefgeheim, We zien het wel, maar we mogen er niks over zeggen. Nee, daar zeggen we helemaal niks over. Dat doen we altijd uh, keurig netjes, elk jaar weer. Zeg, nou zijn er ook van die kaarten met allemaal van die lampjes erin en voorwerpen erin... en als je ze openklapt, dat... gaat dat er ook allemaal doorheen? Weet je van die muziekjes, op kaart met van die muziekjes? Ja, in principe uh, moet alles er doorheen gaan. En wat er niet doorheen gaat, dat wordt uit de machine uh, gespuugd... en wordt dan handmatig verder uh, verwerkt. Dus ja, we zullen er echt voor zorgen dat de, de, laatste, um, de laatste briefkaart... ook nog op tijd bij de mensen bezorgd gaat worden. De draadloze loopt bijna verdwaald door alles wat geschreven gegroet wordt. Straks bij de grote sorteermachine. Myno Ribbers bij De Post vanochtend. In de hoofdstad van zuid soedan Juba, zijn gisteren gevechten uitgebroken. Vermoedelijk gaat het om een opstand tegen de president... die onlangs de regering naar huis stuurde. En daartoe hoorde ook de opstandige vice-president. 2011 werd zuid soedan onafhankelijk van het noorden. In Juba zit Jeroen de Lange. Hij werkt daar tijdelijk als consultant. Als het goed is, heb ik hem aan de telefoon. Meneer de Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op het ogenblik bij u in Juba? Daar hebben wij nog uh, schoten gehoord. En volgens het Nederlandse militairen van de UNMIS gaat het ook om uh, het mortieren gaan. Maar wie precies op wie aan het schieten was en uh, hoe zwaar de gevechten waren, dat, uh, daar hebben we geen idee van. Is het. Nu dus lijkt het even rustig. Ja. is het gevaarlijk? Nou op straat zeker. Dus wij komen ons hotel niet uit. En in de buurt komt het hotel werd net nog behoorlijk uh, veel geschoten. Maar of dat nou in de land, of dat we op elkaar aan het schieten waren, uh, dat is niet te zeggen. Nee. Uh, u komt het hotel niet uit. Misschien is het dan lastig om voor u te beoordelen, maar hoe reageert de bevolking? Nou, we zien niemand op straat. Dus de bevolking uh, uh, blijft ook uh, binnen. En op de VN-compound uh, zijn honderden, honderden mensen naartoe gestroomd... om daar bescherming te zoeken. We dus is hier een grote basis van de Verenigde Naties. Maar wat ik hoor, zijn dat met name mensen van één bepaalde stam van de die uh, bang zouden zijn dat er wraak op hen genomen zou gaan worden. Hmm. Nou was zo'n groot feest in Zuid-Soedan na de onafhankelijkheid. Kunt u, heeft u een verklaring voor de omslag? De spanning um, die nu tot ontlading is gekomen, uh, is zich al maanden aan het opbouwen. Um, het, zelfs in de aanloop na de onafhankelijkheid wat er veel strijd onderling tussen de verschillende stammen in Zuid-Soedan. En de Zuid-Soedan is onafhankelijk geworden van het hele Sudaan, met die Zuid-Soedan en, en, en Sudaan, dus Sudaan in de hoogste toe. Maar ook de stammen in het zuiden die hebben al uh, jarenlang uh, een geschiedenis van onderlinge strijd en, en wantrouwen. Ja. En, en dat is zich met name toe op de spanningen tussen de grootste stam, de Dinka, en de twee na grootste stam, de Nuesh. En zeg maar de baas van de Nuesh, dat, dat is uh, Rikma Marchard. Hij was vice-president uh, tot augustus. En hij is in uh, eind juli, begin augustus, is hij ontslagen door de huidige president. Ja. En, en dat lijkt het begin te zijn van oplopende spanningen. Die zijn uitgemond dus, uh, in de gevechten. Ja. Het lijkt niet helemaal gepland, dus de staatsgreep. Dus het lijkt eerder een, uh, uit de hand gelopen uh, spanningen uh, die vreselijk doorgeëscaleerd zijn. Jeroen De Lange vanuit Juba. Hart, hartelijk dank dat u ons een beeld wilde schetsen um, van de situatie daar in de hoofdstad van Zuid-Soedan. De lijn is slecht, dus we laten het erbij. Sterkte daar. Hoorde u met Light the Night. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Mark Visser. Volleybolster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn... zijn met hun eigen wapen gedood. Dat heeft een van de verdachten verklaard. Schrijven het Leids Dagblad en de Gelderlander. De man heeft verder gezegd dat Visser en Severijn... uit zelfverdediging om het leven zijn gebracht. Dat zou dus zijn gebeurd met een wapen dat ze zelf hadden meegenomen. De werkloosheid klimt naar het niveau van de jaren 80, kopt het AD. Volgens het economisch bureau van ING loopt de werkloosheid volgend jaar op tot boven de 9 procent. Hoewel de economie alweer licht begint te groeien, gaat het slecht op de arbeidsmarkt. Via de Rotterdamse haven wordt er veel cocaïne gesmokkeld. Het aantal vangsten van partijen cocaïne is het afgelopen jaar verdubbeld. Blijkt uit gegevens van het Openbaar Ministerie, schrijft het Financieel Dagblad. Borsprotheses met siliconen zijn toch schadelijk voor de gezondheid. Ze veroorzaken extreme vermoeidheid, gewrichtspijn en woordvindingstoornissen. staat in de Telegraaf. Ook kunnen klachten van allergieën verergeren. En dan Adrie Duivenstein, veel besproken op Twitter. Een van de A-senator A's weet nog niet of hij voor het woonakkoord gaat stemmen. U hoorde dat. Eindelijk een politicus met geweten, twittert iemand. En iemand anders zegt, hoop dat Duivenstein zijn hersens gebruikt. Het woonakkoord is rotzooi. Eindelijk iemand die dat durft te zeggen. Prostituees moeten belastingvrij kunnen sparen voor hun pensioen. Net als voetballers dat doen. Dat zegt de Utrechtse ramen-exploitant Freya in de Volkskrant. Hij heeft dit verzoek neergelegd bij de Belastingdienst. Voetballers en prostituees doen allebei zwaar lichamelijk werk. Voetballers mogen nu tot 5000 euro per maand belastingvrij sparen. Volgens de ramen-exploitant Freya kunnen prostituees dat goed gebruiken... als ze toe zijn aan een volgende fase in hun leven. Zoals gezegd, straks meer over uh, Adrie Duivenstein. Na zeven uur, dan hoort u al hoe het overleg gisteravond is verlopen. Daar is niet heel veel uitgekomen. En Joost Vulling schetst wat er dan nu verder gaat gebeuren in de Eerste Kamer. Want die heeft een drukke dag voor de boeg. wordt over van alles en nog wat gestemd. En uiteindelijk het over het woonakkoord. En als dat niet doorgaat, heeft het kabinet een probleem. Blijf te luisteren.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 Grote showroomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Kellediler. Kellekeukens. Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl. mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Showroomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl.